FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de A10 Zuid-Bij-Amsterdam. Tussen Amsterdam Slotenvaart en Amsterdam Buitenvelden rijdt het langzaam over 4 kilometer met een kwartier vertraging. Zijn is een ongeluk gebeurd, twee reisdokers zijn dicht. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Ja.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 Met Edo Wijnker en Koen Zuurbier, en dat is van Aafi en dat gaat over Northern Lights. Maar eerst draai ik een uh, nummer van, uh, van deze fijne, fijne riggen. En het riekt een beetje naar dance. Er zitten, twee, of ja, er zitten twee heren aan de andere kant van de telefoon. En dat zijn Edo Wijnker en Koen Suurbier. Dat zeg ik goed hè? Klopt. Ja. Avi ja. um, Lijn heet uh, jullie. Um, ja, heet, uh, ja, ik altijd, ik vind het altijd een rotword project. Maar het is eigenlijk gewoon iets uh, van, uh, van jullie tweeën.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 Uh, zal ik een voorzet doen, Koen? Ja, dat nee, uh, doe je niet. Okay. <laughs> Het woord is aan Edo. We komen uit, uh, we komen uit de ele uh, elektrische uh, gitaarwereld. Mm -hmm. En eigenlijk uh, zijn we begonnen met uh, veel verschillende beentjes. Uh, veel muziekinstrumenten gespeeld. Uh, Koen kan je op een drumstal zetten, maar ook op een basgitaar, uh, op een elektrische gitaar zang. En uiteindelijk ontwikkelen we ons door. En eigenlijk uh, is de interesse ook. Tot de elektronische wereld uh, uh, ja, gevallen, omdat er eigenlijk daar alles nog veel... Ja, je, kan, je kan, alles is, uh, is bereikbaar met, uh, met de synthesizers. Mm -hmm. en dat is gewoon interessant. En uiteindelijk zijn we daar ons uh, zelf in gaan verdiepen. En uh, kunnen we nou de twee werelden een beetje combineren. Ja, uh, is dat zo'n beetje Aveline in een notendop? Dat is Aveline in een notendop, zeker. Ja, uh, 2021 hebben jullie al een album uitgebracht... Uh, waarin verschilt die uh, ten opzichte van wat jullie nu uitbrengen? Uh, Koen, cool. oké, okay, deze. <laughs> is goed. Uh, ja, de eerste het album was Bron, inderdaad. Uh, die was al uh, voor nou, 90% uh, uh, synthesizer-based, zeg maar alles. Uh, zoals ze dat in technische termen noemen, in de box. Uh, en uh, dit, dit album is meer uh, met, met uh, echt onze eigen vocale. Om het zo maar te zeggen. Ja. En zo'n uh, gitaarwerk er ook weer in. En wat, wat shakers. Ik heb er helemaal een uh, aparte high hat voor gekocht. om uh, de drums ook nog uh, mee te layeren, zeg maar. Dus dit, dit is een stuk organischer geworden dan. Uh, vorige album. Dat ja. is ook een beetje ons doel geweest. Ja. Maar zo te horen, hè, komen jullie uit uh, verschillende muziek, muziekdisciplines? Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben. Uh, meer uh, techno-georiënteerd uh, house uh, destijds heb ik een jaar of... Uh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 Dus wat Eden zegt, uh, geef de naam en dat, dat wordt het dan. Dus uh, exact zo, Edel. Ja. Uh, is het is dan ook uh, de bedoeling, bedoeling dat jullie iets met jullie muziek ook de mensen iets wil meegeven? Maar, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja? En, wat het, en wat het is, dat weet ik niet. Ja. <laughs> maar onze muziek is wel als een... Uh,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 Dingen of, uh, zinnige dingen posten of welzinnige dingen posten, Ja, maar op Instagram iets uh, plaatsen hoeft niet altijd per definitie onzinnig uh, te zijn, hoor. Nou, nee, persoon, dat is misschien een <laughs> ander verhaal, maar. Uh, <laughs> <laughs> uh, ik dank jullie uh, voor het interview, heren. Nou, je hebt het woord, Heel leuk.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 En als je, er zijn 13 families, grote families in Vallendam. En als je niet een van die 13 bent, dan, dan ben je in een jas. Dus dan kom je, dan kom je wel uit Vallendam, maar je komt niet uit Vallendam. Dus, ja, Bond, als u zit te luisteren... Ja. Nou ja, die is een van de dertien ja. families. Dit dus ja, is een echte. Bond is een heel echte. echte, echte, echte, echte, echte ja. naam, een echte naam, wat dat er gaat. God, uh, maar goed. Uh, eerst over Davis. Want wie kan ik daar het woord over geven? Wat? Oh, Thijs. Ik mag meteen door. Uh, ja. dan, nou, goed. Ik ben een woordvoerder. Niet oprichtig, bent... wel de woordvoerder. Woord. <laughs> ja. uh, maar uh, even over Davies. Waar komt de naam vandaan? Uh, de naam komt vooral vandaan het feit dat er nog niet zo'n naam bestond.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 Uh, um, dus dat, eigenlijk was dat een hele simpele, simpele reden. Mm. Uh, uh, verder niets van. Dus we hebben nog iets met dagelijkse vis. En dat we daar ook weer nieuw zijn. En weet ik al wat. Jaar, die jaar. Die, dat is allemaal een heel verhaal. Ja. Maar uh, ja. Nou, je komt. Uh, je zegt het zelf. Volendam. <laughs> hè? Dus het heeft iets. Uh, de vis is ja, de, daar. Uh, dus die is het gemeengoed. Ja. Ja. Dus uh, daar ja. zal de naam ook misschien wel iets uh, mee, uh, mee van toen hebben gehad. had het ja, gekund, he? er zijn geen vissersboten meer in Volendam. Dus nee? het is ook een beetje naar het verleden. Ja, we zijn allemaal ook jonge vaders, dus we gaan al even een tijdje mee. Dus ja. dat, dat we iets uit ons verleden meenemen, dat is niet zo heel gek. Ja, dan de band. Uh, ja, wat wij zeggen is ja. gewoon om niet zo. Niet, we nemen de muziek serieus, maar onszelf, nou, meestal niet. <laughs> he, dus wij, we doen ons best. Ja. Oh, jullie zijn goedwillende amateurs. Zeg maar ja, ja, ja. Zeker Die heel professioneel zijn. Even over jullie band. Want hoe lang bestaat de band? Moet ik weer naar thuis zeker? Nou, nee, ja. de, de, de basis van de band bestaat al langer. Met Arjan en mij. Ja. Maar eigenlijk uh, zijn we nu met z'n vieren een nieuwe band. En dat is Davies. Davies. Davish. Ja, ja, dat is ja. op Komt nog niet lekker van. Goed, Marcus uh, heeft Duitse Duitse roots. Dus die, uh, die zal dan op een gegeven moment... Dan is het eigenlijk Tagafish. <laughs> maar dat is weer wat anders. Goed. Uh, ja, daarom, daarom praat Thijs. Ja, uh, maar uh, even over het werk. Want uh, want ik hoorde net bij de soundcheck... Sweet Home Alabama. Hebben jullie iets met covers of zo uh, in het verleden gedaan? zeker we hebben eigenlijk altijd wel dat nou jij jij bijna professioneel als als uh, uh, Armando wijs ik okay. nu naar ja.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 Maar ja, ik denk dat we vanavond best een aantal verschillende kanten van onszelf gaan laten horen. Nou, dat uh, gaan we meemaken. Um, goed, dat, uh, dat zo dadelijk, want we gaan uh, uh, zo uh, de eerste twee nummers uh, laten horen. Uh, maar eerst uh, draai ik nog één nummer en dat is Kind Human met Fuck Again. Help me, I'm in love again. definitely not my plan, I need to Focus on nothing but myself. Hold on, tight, yeah, there we go again. A madness calling my destructive friend. Yeah, the girl really swept me off my feet again. I gotta focus on not losing myself. And putting on a show. I got control I need to be alone or be a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 En ja, Sebastian kan erover meepraten, want hij heeft uh, het uh, bandje verwisseld. En het eerste nummer wat meteen na uh, laten horen heet Escape Root. Most <middels>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 And listen, why won't you get out with me? Others... This I will break free of all those things in the next 15. Going to throw in, rock and run and roll, there's no way knowing which direction I'm going. Feelings about you and I'm so feelings. A feel of others you've seen. There's a lot of deadly things. Feelings take like the best of me. I'm gonna get out, I'm gonna get out, yeah. Won't you get out with me? I'm gonna get out, still so get out of here. Now I know. you get out with me? Maybe I jump off a bridge or a cliff I just don't give a shit with all them people and all them lies I love the commotion, it's just not right now. Feelings about you and me Feelings I feel of others you see And there's a lot of that lately, yes Feelings take the best of me now, gonna get out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 Yeah out right of my Zover het eerste deel. En uh, we gaan eerst een uh, nieuw nummer uh, draaien wat morgen uitkomt. En dat is Live Loan met uh, het nummer Easier Among the Fish. En daarna mogen they de heren van Dave Fish weer opnieuw the komen.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 Er is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 Life and always easy, but listen, just breathe and take it in. Because today is the day that you now start with living. Oh, listen to the lyrics that I say I like you the way you are, and I love me the way I am, and I like you because I can. Yes, I do now.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 else. Said no, no regrets. No, no regrets. Just me and you walking down the beach holding each other's hands. You and I could be your father or your mother. Yeah, you and I, we can be neighbors too. Yeah, you and I They much different from each other. But you can make me sing and you can make me feel so. So high tonight, yeah, and with its sound underneath skies, so high tonight, tonight, tonight, ain't Me. cause i can't use it anymore it's getting dark too dark to see it feels like i'm knocking on heaven's door For your mother, yeah, You and I we can be neighbors too. Yeah, You and I ain't much different from each other, but you can make me and you can make me feel so high. Dat was hem een... voor.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 Deep while living What's living then for? It's not about you anymore